Jan van der Putten met het NOS-journaal. De kans dat er een wet neemt toe. De regeringspartijen hebben afgesproken dat ze geen wedstrijd willen houden... met de voorstanders van een volksraadpleging over die wet. Het kabinet wil de referendum afschaffen... maar geeft de voorstanders eerst de kans om genoeg handtekeningen te verzamelen... om een referendum over de wet af te dwingen. De initiatiefnemers moeten op 14 juni beschikken over 300.000 handtekeningen. Op dit moment hebben ruim 60.000 mensen getekend. De meerderheid van de wielrenners in Nederland heeft te maken gehad met pesterijen, chantage of seksuele intimidatie. Uit onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie blijkt dat de helft van de profs klaagt over chantage. Een op de drie kreeg afgelopen jaar te maken met verbaal of fysiek geweld. Een op de acht voelde zich gedwongen om gewicht te verliezen. Aan de enquête van de wielrenunie deden 113 profrenners en 2000 amateurs mee. Na aanleiding van de MeToo-discussie vertelde oud-profwielrenster Petra de Bruin... dat ze in haar sportcarrière vaak was misbruikt. De Ober, die vorige maand in Praag in elkaar werd geslagen door een groep Nederlanders... wil van zijn belagers een schadevergoeding. Op een persconferentie in Praag noemde hij nog geen bedrag. Hij zei verder dat hij na de mishandeling drie dagen in coma heeft gelegen. Van de groep Nederlanders zitten er nog twee broers uit Den Haag vast. Drie anderen kregen voorwaardelijke straffen en zijn Tsjechië uitgezet. Ze mogen de komende vijf jaar niet meer in het land komen. In ziekenhuizen in de Gazastrook liggen nog veel Palestijnen... die gisteren gewond raakten bij confrontaties met het Israëlische leger. Zeker 58 mensen zijn om het leven gekomen... en volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie... zijn er ruim 2700 gewonden. Op veel plaatsen het weer, op veel plaatsen schijnt nu nog zon... maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken. De temperatuur tussen 22 en 25 graden. Morgen is het frisser en kan het nu en dan licht regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Begonnen we weer lekker het tweede deel van de Vanille Jaren... met The Stones exhal on Main Street. Torn and Freed. Met... Uh, Daar moet ik even kijken. Uh, ja, dat moet ik even kijken. Ik denk net al, maar ik vergeet het weer. Dat is, dat is een beetje dom. Torn and Freed, zo heette dat nummer. En uh, aanvullend bij de al bekende Rolling Stones... Al Perkins op steelgitaar, uh, Jim Price speelt Orgel hier in dit geval. En Mick Taylor deed de bas. Dus uh, Bill Wyman was waarschijnlijk even... Uh, iets anders aan doen. Goed, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu even naar totaal andere sferen, dames en heren. Zet u de wier ook maar vast en uw mantra uh, matje legt dat maar vast klaar. Want uh, we gaan nu eventjes gewoon naar een moment, zou ik maar zeggen. U weet het, George Harrison was in de tijd van Sgt. Pepper en daarvoor al druk bezig met uh, Indiaanse uh, muziek. En uh, daarbij werd hij dus bijgestaan en vooral opgeleid door uh, Ravi Shankar, een van de toonaangevende uh, citar in die tijd en nog steeds eigenlijk, want de man is nog steeds ongeëvenaard. En uh, George was zo onder de indruk van dit alles, dat hij één uh, nummer aan uh, dit album bijdroeg en wat volledig dus eh, door andere muzikanten werd gespeeld. Want er doet geen Beatle aan mee. Alleen George zelf natuurlijk op de, op de sitar. En voor de rest zijn het alleen maar strijkers van, eh, van een klassiek orkest. En vele Indiase muzikanten die de Indische instrumenten ook inderdaad bespelen. Nou, eventjes dus een meditatiemomentje zo. Op deze mooie zonnige dinsdagmiddag kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Dus relax, ga rustig zitten in kleermakerszit. En geniet van within you, without you. When En dat was dan het meditatiemoment van deze middag. Dus u kunt weer overend komen. Dit was het. Ja. Uh, goed. George Harrison dus schreef het. Hij speelde zelf ook mee. En voor de rest geen enkele andere Beatle. Maar dat was wel bij meer nummers op uh, dit, uh, deze plaat het geval. Want zoals She's Leaving Home. Bijvoorbeeld wat ik straks al draaide het eerste uur. Dat waren alleen maar John en Paul. En uh, George en Ringo waren daar niet eens aanwezig. Goed. Black Angel is het volgende nummer wat wij gaan draaien van uh, The Stones' Exile on Main Street. En Mick Jagger speelt hier bij Harp. Dat is uh, Montemonica dus. En dan hebben wij verder, uh, uh, nou dat kan ik even niet zo goed lezen. Uh, en in ieder geval, Jimmy Miller doet de percussie. En er staat hier nog Paul uh, Nutente of zoiets, die doet iets van Marimba's. Ja, nou zie ik het, Marimba's. Nou, ook dat nog. Black Angels. Je de Stones. Take off me Keep counting up your minutes Counting up your days Did you free that in? They're gonna judge us For all that needs of work But We're you, got hey, hey, you, you, got oh, you got in You got in change keep on pushing What'd you do the same? She counted up the mean She count it, She counting up the day. Black Angels van de Rolling Stones met een aparte bezetting met marimba, percussie, gitaar en mondharmonica, ook wel harp genoemd. Uh, dat is niet zo'n harp, dat is niet zo'n grote... Uh, met van die snaren er aan hoor, dat je dat niet denkt. Maar Blues Harp, hè? dat, uh, dat is er, uh, ook wel een naam voor... zo'n klein mondharmonicaatje waar veel van die bluesartiesten op speelden. En waar Mick Jagger dus ook heel erg goed op is. Uh, nog steeds trouwens. En ja, uh, uh, yeah, oké. Okay, nou, uh, uh, we gaan uh, door met... Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, daar zijn we mee bezig op slotverrekening in deze jaren, En Exile on Main Street van The Stones. En van Sergeant Pepper nu het allereerste nummer eh, wat er voor dit album opgenomen is. Al een tijdje voordat het album uitkwam. Eh, Paul McCartney schreef het. Het is dus een flagrante tegenstrijd met het vorige nummer. Want dit is typisch McCartney van uh, echte John Lennon zou dit, liedje, dit soort liedjes later wel... Dit uh, is een typical McCartney sing-along. Uh, uh, hij heeft meer van dat soort liedjes gemaakt. Een beetje in de stijl. En dat is, komt natuurlijk ook een beetje door zijn opvoeding. Want zijn vader, uh, Jim McCartney, was, uh, was trompetist... in, uh, in uh, de Jim Max Jazz Band voor, uh, voor de oorlog... En ja, dat heeft Paul natuurlijk wel geïnspireerd. Ge Later is Jim Mack uh, dus gewoon pianist geworden. Thuis stond ook een piano. Paul McCartney heeft dus gewoon heel veel muzikale invloeden meegemaakt in zijn jeugd. Vooral ook omdat zijn vader natuurlijk muzikant was. En ook hij uit een hele muzikale familie kwam met heel veel muzikanten. Nou... Hij schreef dit liedje speciaal voor Jim McCartney. Dus Paul, hij schreef het. En uh, dat heet When I'm 64. Speciaal voor, de, voor zijn vader. When I get older, losing my head. Many years from now. Will he still be sending me a fallin?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 Dat Paul schreef voor zijn papi. Uh, Jim McCartney, dus. En uh, dat nummer dat heette When I'm 64. En uh, George Harrison, of uh, George Martin, werd natuurlijk weer bedankt voor het, het schrijven van dit prachtige uh, klarinet-arrangement uh, erachter. We waren allemaal klarinetten. Prachtig mooi om uh, dat te horen. En de overige Beatles zongen mooi mee op de achtergrond. En Ringo drumde natuurlijk. Ja, wat weer anders? Goed, een van de eerste stukken die dus op werd genomen voor dit album. Dat in juni 1967 zou uitkomen. 1 juni 1967 kwam het in Engeland uit. En dat was vorig jaar dus maar liefst. 50 jaar geleden. En vandaar dat men toen deze heruitgave uitbracht. Prachtige heruitgave. Dubbel album in dit geval. Was het origineel natuurlijk niet. Maar dit wel. Met nog een album erbij. Een plaat erbij. Met allerlei outtakes van Sgt Pepper. Dus voor studies zal ik maar zeggen. En hoe het tot stand is gekomen. Nou, misschien is het tijd dat ik er nog iets van laat horen. Maar ik weet het niet of dat gaat lukken. We hebben nog zoveel moois te staan. We hebben van de Stones ook nog wat. Ja, wel. Loving Cup gaan we draaien. Met Jimmy Miller. In dit geval de producent op percussie. Ja, komt u maar. Ja, ik wou zeggen. Gebeurt er nog wat? Ja, niet. Geloof u mij, als je hier nu in de studio zou komen... zou je gek worden van Harry. Maar dit kun je gewoon niet. Zag iets draaien. Dat kan gewoon niet. Dit moet gewoon knallen. Ja, nou, dat doe ik dan ook lekker in de studio. ramen dicht. Niks in de hand. Het is lekker cool hier. Dus gewoon hoppa en gaan met die banaan. Uh, Loving Cup heette dat uh, van de heren Rolling Stones met Nicky Hopkins op piano en uh, Jimmy Miller, de die het uh, album produceerde op uh, percussie. Nou ja, produceerde hij... Uh, ja, oké. Okay. Jimmy Miller is dan ook weer een bekend figuur, want die is onder andere ook de producer geweest in ...in de toptijd van Traffic. Dus onder andere daar vandaar. Nou, dan gaan we weer verder naar de Beatles. Uh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat gaat lekker vandaag, jongens. En het volgende liedje gaat over Rita. Nou, Rita, meisje, als je goed luistert... ...dit is speciaal voor jou. Uh, Lovely Rita is het volgende stuk. Over een meisje. Dat uh, buitengewoon trendzettend was En deuren openden die voor anderen gesloten zouden blijven Om het zo maar te zeggen Het was dus echt de Beatles op het toppunt van hun kunnen uh, Op het toppunt van hun uh, creativiteit uh, Daarna zou het, uh, ja, ze gingen er wel een tijdje door Maar uh, ja Dit hebben ze eigenlijk zelden, of nauwelijks overtroffen. Juist, goed. Oké, okay, scherp. Hoppa. En uh, intussen gaan we door naar uh, Exile on Main Street. Het tweede, al, het tweede plaat al. De eerste heb ik al helemaal gehad. Zeg. O, gaat lekker. Dus we gaan door naar de tweede. Een nummer gezongen door Keith Richard... En persoonlijk een, ook weer een van mijn ja, persoonlijke favorieten van dit album. Juist omdat het zo verschrikkelijk zingt Met de hoornsectie van Bobby Keys en Jim Price erachter. Uh, zingt Keith, Keith Richard het. Happy. Nou, dat word ik er wel van, hoor. Van, dit, uh, van deze muziek. Ja, daar word ik wel happy van. Beter dan een songfestival. <lacht> dit is de meeste echt. Woo! Happy. Zitten. Kijk, ik kan, nee, je kan gewoon niet stil blijven zitten. Dit spat gewoon je speakers uit. Ik vind het gewoon echt de Stones op z'n op aller, aller, aller, allerbeste. Ik vind het een van de meest enthousiast klinkende LP's die ze, die ze ooit gemaakt hebben. Gewoon rauw, ruig, lekker, gaan als de brandweer. Geen gedonder met, met producers die je vertellen hoe je het doen moet. Nee, gewoon lekker, zoals zij het willen, recht voor ze rapen. Rhythm and Blues en rol spelen. En zo hoort het ook. Heerlijk. Rolling Stones, Exile on Main Street. En dan weer terug naar dat andere album. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En die zijn lopen een beetje achter. Klokje gelijk zetten hier.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 Still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. yeah People running round, it's five o'clock. Everywhere in town, is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife.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 Nou, het is al uh, half vier, zo, uh, dik over half vier. Hey, hey, Goed morning, nou uh, zullen we gewoon een uh, good, good afternoon van maken. Ja, nummer uh, Good Morning, geïnspireerd door... Uh, mag ik dat zeggen? Ja, mag ik wel zeggen, want dat is even de informatie die erbij hoort. Uh, geïnspireerd door Calx Cornflakes reclame. De, de, ja, Calx uh, Cornflakes reclame, daar is het een beetje door uh, geïnspireerd. En uh, het heette dus ook derhalve good morning, good morning en uh, het BBC of het uh, EMI geluidsarchief is weer behoorlijk geplunderd en dat is wel bij meer dingen gedaan op dit, uh, dit album natuurlijk het, het uh, EMI uh, geluidsarchief van de studios in Abbey Road uh, om al die dierengeluiden en uh, galopperende paarden hanen en uh, honden, weet ik het allemaal niet om dat allemaal erachter te krijgen er werd werk ingestoken dat zie je zeker, goed Even kijken, red ik het allemaal nog? Ja, het komt allemaal dik voor mekaar, zeg. Uh, we gaan naar de Stones. En third on the run, zo heet het. Speelde in plaats van Bill Wyman. Maar die speelde dan ook contrabas. Oftewel Upright Bas. Dat is zo'n rechtopstaande bas, weet je wel. Zo'n teekist... En de, die deden dus je mee. En voor de rest horen we natuurlijk Mick Jagger weer op onafvolgbare wijze. Op zijn bluesharp. Oftewel zijn mondharmonica. En daar is hij echt heel goed in. En dat kan hij nog steeds. Heel erg goed. Mick Jagger en de Rolling Stones. En Exile on Main Street. En Third on the Run. Goed, uh, we gaan naar het, uh, het laatste stuk van uh, de officiële Sergeant Pepper, want dat loopt in elkaar door. Ja, dat loopt in elkaar door, dus dat ga ik niet allemaal. Uh, de, dat is heel lastig klikken, knippen en zo, dat doe ik niet. Dus uh, we draaien achter elkaar de reprise van de titelsong Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En het verhaal uh, moet ik nog wel even vertellen natuurlijk. Uh, hoe is men eigenlijk aan die titel gekomen? Of waarom? Nou, de Beatles waren natuurlijk in 66 gestopt met het optreden. Eh, omdat, het, eh, omdat ze er gewoon geen reet meer aan vonden. Omdat ze toch niet gehoord werden. En ze vonden van zichzelf dat ze niet meer konden ontwikkelen. En ze vonden eigenlijk ook dat ze steeds slechter gingen spelen. Omdat ze toch niet gehoord werden. En eh, PA's en monitors zoals ze dat tegenwoordig hebben in Air Systems. Nou, dat hadden ze toen nog niet. Dus eh, dat bestond allemaal nog niet. Dus dat, eh, dat was geen pretje meer voor de heren. Vandaar. En uh, toen uh, ja, werd er een, uh, gepraat over een nieuw album, wat dit was. En toen had Paul McCartney het idee om... Laten we het gewoon doen alsof het een andere band is. De Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Die titel, hoe ze daar uh, op zijn gekomen, dat, uh, dat weet ik ook niet. Dat is ook nog een verhaal over. Het lijkt erop dat het komt uit een conversatie tussen Paul en... Uh, uh, een van de, van de medewerkers van de Beatles die in het vliegtuig zaten. En dat er gezegd wordt van, uh, mag ik even salt en pepper? En dat Paul McCartney dat verstond als Sergeant Pepper. Ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Maar goed, in ieder geval, de titel was geboren. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. De reprise hoort u. En daarna natuurlijk het meest monumentale stuk van het album. Day in the Life. Photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was from the house army had just won the war, the crowd of people turned away, but I just had to look, having read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 Now they know how many holes it takes to fill it out En met name, met name juist bij dit nummer <coughs> hoor je zo'n enorm verschil. Je hoort hier nu op deze plaat dingen die je bij de originele opname of de originele persing dus gewoon bijna niet hoorde. En die hoor je hier dus gewoon wel, omdat dat er allemaal lekker uh, uitgebreed, uitgetild is en zo. En uh, dat is echt een ontzettend groot verschil. Uh, je kunt als je bijvoorbeeld wel eens op Spotify zit. Kun je dit vergelijken. De oude versie van Sergeant Pepper. En ook die nieuwe versie. Want die staat er ook op. En dan moet je ze maar eens naast elkaar draaien. Dan moet je eens horen wat een enorm verschil uh, dat dus is met deze uh, twee versies. Deze nieuwe versie dus uit 2017 <coughs> uh, te uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarig. Bestaan van, de, uh, van het album Sgt. Pepper. Uh, even, even denken. Ja, ik heb er nog een van de stans. Even kijken. Redden we dat? Ja, dat gaan we horen. Uh, dat zal zo'n beetje ook het laatste nummer worden. van deze prachtige plaat. Uh, Exile on Main Street. En daarvan. Ja, ja. En daarvan gaan we draaien. De Ventilator Blues. En dat liep dus gewoon lekker door Dat just wanna see his face En uh, Ja het is heel triest dames en heren Maar we zijn alweer gekomen Aan het einde van, uh, van deze Vnieuwjaren Ik zou bijna nog een uur doorgaan <laughs> Nou dat gaan we niet eens redden Zoveel hebben we niet meer Het zit erop voor nu En we hopen dat u er een net als ik Een beetje van genoten hebt Ik heb echt uh, ja, een eentje in de studio Nou ik vond het wel lekker hoor Luid, lekker hard en hoppa! En gewoon gaan. Goed, dit was deze aflevering. En als alles mee zit, volgende week weer een andere, met weer hele andere platen. Dus, eh. Uh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Morgen om 12 uur. Dan gaan we weer lunchen. En zo ook donderdag om 12 uur. Dus, uh, ik zou zeggen, een fijne zonnige dag nog genieten van. Want morgen wordt het alweer minder. Dus geniet ervan de zon. Doe ik het ook. Dag. Tot morgen.